8 uur. Dit is Radio 1 met Lara Rensen en Marcel Oosten. Straks in het NOS Radio 1 journaal. Meer over het hoge water in Duitsland. Onze correspondent is in Maagdeburg. En de klokkenluider heeft een naam en een gezicht gekregen. De naam? Edward Snowden. Nu eerst het NOS Journaal. Is Na het zuiden en oosten van Duitsland bereikt nu ook het noorden zich voor op overstromingen. Verwacht wordt dat het waterpeil van de Elbe in de deelstaten Neder-Saksen, Sleeswijk-Holstein en Brandenburg morgen de hoogste stand bereikt. Ten noorden van Maagdenburg is vannacht een dijk doorgebroken. Het dorp Fiesbeck staat volledig onder water. Duizend bewoners van Fiesbeck en omliggende dorpen zijn geëvacueerd. De dijk lag dicht bij een spoorbrug die wordt gebruikt door hoge snelheidstreinen tussen Hannover en Berlijn.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 Dit hele grote bedrijf, dat, hele, uh, ja, dat was zo'n grote big brother waren die aan het ontwikkelen. En dat moest, dat moest gestopt worden, er moest iemand opstaan. En dat heeft hij maar besloten dat hij dat dan maar moest zijn. Taliban-strijders hebben een urenlange aanval uitgevoerd op de internationale luchthaven van de Afghaanse hoofdstad, Kabul. Doelwit was de NAVO-basis op het terrein. Volgens het Afghaanse ministerie van Binnenlandse Zaken is de aanval afgeslagen en zijn alle terroristen dood. De aanval begon rond half vijf lokale tijd. Zeker zeven mannen met bomvesten namen een hooggebouw aan de westkant van de luchthaven in en namen daar vandaan de navo-basis onder vuur. Er werden tientallen explosies gehoord. In het centrum van Kabul werden ambassades onmiddellijk gesloten. Correspondent Lucas Waagmeester. Kabul is dit soort dingen gewend. Je ziet over het algemeen dat heel snel de situatie wordt hersteld. De Afghaanse politie, dat moet echt gezegd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 Het overleg in de komende week is op hoger niveau, maar het is nog niet duidelijk wie er komen. Op het circuit van Montreal is een medewerker van de Canadese Grand Prix in de Formule 1 om het leven gekomen. De man hielp op het circuit bij het weghalen van een gestopte auto. Die werd geraakt door een kraanwagen die een Formule 1-wagen wegsleepte. De man overleed na afloop van de Grand Prix in het ziekenhuis. De race werd gisteren gewonnen in Montreal door de Duitse Vettel.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 27 fiets is goed voor 105 kilometer, een vrij normale spits. Alleen wat drukker dan normaal aan de noordkant van Amsterdam... door een ongeluk met de motorrijder op de A10. Daar zijn rijstukken wel weer vrij. Op de A9 richting Alkmaar is een ongeluk gebeurd bij Knoop het Meer. Daar staat inmiddels drie kilometer. En het is wat drukker dan normaal op de A12 richting Den Haag. Daar zat tussen Zoetermeer en Draagmalieveld acht kilometer. En straks examenfraude in het Radio 1 Journaal. Blijf luisteren.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 NOS Radio 1 Journal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Scholieringcommité Lax wordt platgebeld. nadat bekend is geworden dat er meer eindexamens zijn gestolen. En Edward Snowden kon het niet langer aanzien dat mede door hem een echte Big Brother was gecreëerd. If you realize that that's the world that you helped create and it's gonna get worse. You realize that you might be willing to accept any risk. Hij maakte de afkijk en afluisterpraktijk van de Amerikaanse geheime diensten bekend. En heeft zijn hoofd in een strop gestoken, zo lijkt het. Oud-CIA-medewerker Snowden heeft bekend dat hij de man was... achter het lek over de Amerikaanse Veiligheidsdienst, NSA. Vorige week werd bekend dat de NSA geheime informatie aftapt... van gebruikers van internetdiensten zoals bijvoorbeeld Google... en ook Facebook, sociale netwerksite. Het was de 29-jarige Snowden die deze informatie doorspeelde... aan The Guardian en aan The Washington Post. Vanuit een hotel in Hongkong vertelt Snowden waarom hij dat deed. Over time, that awareness of wrongdoing sort of builds up. And you feel compelled to talk about it. And the more you talk about it, the more you're ignored... the more you're told it's not a problem. Until eventually you realize that uh, these things need to be determined by the public... not by somebody who is simply hired by the government... Je hoort het als analist, kom je dingen tegen waarvan je denkt... dit kan niet, dit is misbruik. Op een gegeven moment groeide het gevoel van onrecht... en besloot ik dat mensen zelf hier een oordeel over moeten vellen... en niet de overheid. Correspondent Wessel de Jong vertelt over de achtergrond... van deze klokkenluider, Edward Ed Snowden. In 2003 ging hij bij de Special Forces om de Irakezen te helpen. Zoals hij zei, maar ja, mijn opleiders die waren eigenlijk... alleen maar geïnteresseerd in Arabieren vermoorden. Nou, dat was zijn eerste desillusie eigenlijk ging toen bij de CIA, werd daar technische assistent, computerman dus, werd geplaatst voor de CIA in Genève. Zag daar hoe de Amerikanen het Zwitsers bankgeheim wilden openbreken. Nou, dat vond hij eigenlijk zo walgelijk hoe ze dat deden. Nou, dat is een tweede desillusie verlaat dan in 2009, verlaat hij de CIA... gaat dan voor consultant Bruce Allen, gaat hij werken. Die detacheren hem dan bij de National Security Agency... Hè, dat de afgelopen dagen zo in het nieuws is geweest. En daar heeft hij tot uh, voor kort gewerkt, tot, ja, op Hawaii. En daar eindigt het verhaal dan nu even. En waarom heeft Snowden besloten om uh, op deze manier klokkenluider te zijn? Want hij neemt het op tegen Goliath in. Ja, ja, absoluut.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 Ja, en Wessel, uh, hij zegt, ja, als ze je willen pakken, dan pakken ze je. Uh, hij weet wat er met Bradley Manning is gebeurd. Gaat hij nu op zijn arrestatie zitten wachten? Ja, hij is natuurlijk niet voor niks uitgeweken naar Hongkong. Van die plek zegt hij, ja, die zullen hem niet zo gemakkelijk uitleveren aan de Chinezen. Ook een plek die de persvrijheid bijzonder hoog in het, in het vaandel voert. Dus wat dat betreft is hij optimistisch dat hij daar toch... Ontkomt. Ja, aan de andere kant zegt hij ook weer tegelijkertijd... ja, hier in de straat er zit een CIA-post. Ik ben best bang om uh, op een gegeven moment gewoon ontvoerd te worden... en op een vliegtuig gesmeden te worden. Of misschien ook door de Chinezen... die mijn verhaal ook wel interessant vinden. Dat die mij uh, willen hebben, dat die me kidnappen of zo. Uiteindelijk hoopt hij op politiek asiel op, uh, op IJsland te krijgen. Maar hij zegt ook dat het wel twijfelachtig is of dat ook dan echt gaat lukken. Hmm. Heb jij enig idee, Wessel, wat hem voor straf boven het hoofd hangt? Nou, wellicht natuurlijk het, uh, hetzelfde als Bradley Manning, hè, de, de hacker uit het Amerikaanse leger, waar tegen afgelopen week het uh, proces begonnen is. Manning wordt uh, het helpen van de vijand uh, verweten. Wellicht dat hij dat ook.. Uh, te, te horen krijgt dat dat hem ook ten laste wordt gelegd... En dan zou hij een straf van, de, van 20 jaar kunnen krijgen. Maar goed, tussen de twee is het natuurlijk toch wel een heel groot uh, verschil. Bradley Manning heeft natuurlijk echt gewoon zoveel mogelijk documenten gekopieerd en die gewoon op het internet geslingerd dan via Wikileaks. En, en Snowden zegt tenminste dat hij al de documenten die hij heeft gekopieerd en heeft doorgegeven aan The Guardian, uh, dat hij die heel zorgvuldig heeft bekeken... of hij daar geen operaties mee zou schaden... of hij daarmee geen mensen in gevaar zou brengen. He, dat heeft hij echt alleen maar gedaan, zegt hij, om de discussie aan te zwengelen. Ik heb niks verkeerd gedaan, zegt hij. Dus well, correspondent Wessel de Jong over Klokkenluider, Edward Snowden. U vindt meer over hem op onze website. Moet je even naar uh, nos.nl. Tien over acht geweest. Ze zijn nog lang niet uit het probleem in deze Duitse stad Magdeburg, Maar het water in de Elbe is wel langzaam aan het zakken. Langs de Elbe en de Zalen. <coughs> Pardon. Zijn verschillende dorpen en steden zwaar getroffen? Duitse regionale omroep MDR laste gisteravond een inzamelingsactie in. Gemeinsam gegen die vloed. De grote MDR-spendenabend. En daarmee, guten abend en grote Spendengala des MDR gemeinsam. In Maartenburg is correspondent Tim De Wit. Tim, is duidelijk wat die actie inmiddels heeft opgebracht? Uh, ja, bijna 3,5 miljoen euro. Inclusief uh, belpanel en uh, bekende Duitse artiesten. Nou ja, het is misschien nog geen uh, procent van de totale schade. Want die zal in de miljarden euro's gaan lopen, is de verwachting. Maar er is toch wel veel betrokkenheid. Veel Duitsers bij de overstromende gebieden. Dat zie je niet alleen bij het geld geven, maar ook aan alle. ...vrijwilligers die uit het hele land hier naar de getroffen gebieden zijn gekomen om mee te helpen. En wat de schade betreft komt er binnenkort een groot overleg tussen de federale regering... ...en de verschillende deelstaten over wie wat moet gaan betalen. En hetzelfde geldt voor de verzekeraars, want ook die zullen straks natuurlijk nog de balans op moeten gaan maken. Ja, en dat met nadruk op straks, want het is nog niet voorbij. We hoorden in, de, in je reportage dat er duizenden geëvacueerd zijn. Dat het water ook wel langzaam aan het zakken is. Is het gevaar geweken? Nee, dat nog niet. Ja, hier in Marterburg uh, gaat het water heel langzaam naar beneden. Echt centimeter voor centimeter. Maar nog steeds is het waterpeil ver boven de 7 meter... En dat betekent dat de situatie nog altijd behoorlijk ernstig is. Want er staat nog heel veel druk, met name op de dijken die hier nog wel overeind staan in de stad. En ja, het zou zomaar kunnen dat die het in de loop van de dag alsnog uh, gaan begeven. Dus achteroverleunen doen ze hier in Maartenburg in elk geval nog niet. En wat betreft al die geëvacueerden, er zijn er hier 23.000 in de stad. Mensen die gisteren allemaal hun huis uit moesten. Nou, de burgemeester liet weten dat die waarschijnlijk pas over een week weer uh, terug in hun huis kunnen. Ja. Nou, iedereen dus op zijn hoede nog altijd. Hoe is het verder stroomafwaarts van de Elbe? Ja, het wordt nog wel spannend op sommige plekken. Met name in de deelstaten Neder-Saxe en Brandenburg. Ook daar stroomt de Elbe doorheen. Ook daar zijn ook alweer mensen opgeroepen om te evacueren. En bijvoorbeeld in de omgeving van Stendal. Dat ligt zo'n 100 kilometer boven Maartenburg. Dus verder stroomafwaarts. Daar is vannacht nog een dijk doorgebroken. Waardoor ook daar weer veel woonwijken zijn ondergelopen. Nou, het is moeilijk in te schatten hoe ernstig het nog precies zal worden. Maar het is wel duidelijk dat Duitsland nog niet van het hoge water af is in ieder geval. Ja. Intussen komen natuurlijk ook al de vragen... En komt de kritiek, Tim, want de Duitsers hebben dit natuurlijk al eens meegemaakt... in 2002, nog niet zo lang geleden. Is er in die 10, 11 jaar niks gebeurd? Nou ja, er zijn op veel plekken wel uh, maatregelen genomen. Maar ja, je moet toch concluderen, uh, blijkbaar niet genoeg. Uh, hier in Maagdeburg bijvoorbeeld zijn heel veel dijken verhoogd tot 7,30 meter, 7 7,40 meter. Uh, een stuk hoger dan het waterpeil tijdens die grote overstromingen waar je het over had van 2002. Dat was toen 6,70 meter namelijk. Dus men dacht nou... Dat zit wel goed, maar ja, daar bleek het water dit jaar toch nog overheen te kunnen. En aan de andere kant waren er na die grote overstromingen van 11 jaar geleden heel veel plannen voor nieuwe dijken. Maar heel veel plannen hebben het nooit gehaald. Ze zijn gesneuveld door allerlei procedures die burgers aanspanden. Bijvoorbeeld voor een soort bufferdijk hè, hadden ze bedacht op heel veel plekken achter de normale dijk. Om dus op die manier water op te vangen. Maar veel mensen hadden geen zin in zo'n ding grenzend aan hun achtertuin. Hebben daardoor ellenlang geprocedeerd. En ja, daardoor zijn zelfs uh, vele projecten nooit doorgegaan. En ja, nu zijn sommige stukken dus elf jaar later weer over overstand. Tim de Wit vanuit Magdeburg, dankjewel. En we praten door over dat hoge water in Europa en misschien ook wel in Nederland. Dat doen we met de Delta-commissaris, want die hebben we in Nederland. Dat is Wim Kuiken, we spreken hem dus zo dadelijk. En zo dadelijk zorgen over de zorg. De werkgevers uh, waarschuwen dat een massa- ontslag dreigt. Hoort u zo dadelijk bij Mark-Robin Visser. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Heel veel scholieren hebben het afgelopen weekend met het lax gebeld. Gisteren werd namelijk duidelijk dat twee leerlingen van de Rotterdamse school Ibn Galdoen zijn aangehouden voor de diefstal van eindexamens. De jongen en het meisje zouden in school hebben ingebroken en examens voor VMBO, HAVO en VWO hebben meegenomen. Lotte Savelberg is voorzitter van het Landelijk Actiecomité Studenten, het lax dus. Goedemorgen. Hoi, goedemorgen. Hoe reageren de schol uh, scholieren die bellen? De die we spreken zitten eigenlijk heel erg in spanning en uh, willen eigenlijk heel erg graag duidelijkheid hebben over wat er gaat gebeuren met hun examens en of ze geldig blijven of niet, of ze het eventueel opnieuw mo moeten maken. Um, wij weten dat helaas op dit moment ook niet en we zitten ook vol spanning te wachten tot het college voor examens daar duidelijkheid over gaat geven. Um, er is op dit moment politieonderzoek gaande en aan de hand van de uitkomsten van dat onderzoek zal college wel examens uh, uit, uh, uitslag geven over of de examens opnieuw moeten, ja of nee, en voor wie ze dan opnieuw moeten. En um, nou, wat ons betreft mag dat vandaag wel komen. Ja, dat kan ik me voorstellen. Uh, waar gaat u van uit? Want heeft u bijvoorbeeld contact met dat uh, comité examens? Nee, op dit moment niet. Uh, wij zitten vol spanning wel te wachten op uh, bericht van het College voor Examens, um, waarin ze ons meer kunnen vertellen, maar dat is tot dusver nog niet gekomen. Um, waar we nu van uitgaan, uh, dat kan ik niet zeggen, want wij weten gewoon niet op welke mate het uitgelekt is. En uh, de gevolgstappen zijn zo afhankelijk van uh, hoe groot het uitgelekt is, uh, dat ik daar nu echt nog geen uitspraak over kan doen. Het is echt afwachten tot de politie en het college voor examens meer duidelijkheid geven over op welke mate het is uitgelekt. En ja, want, want dat... uh, dan kunnen we uitspraken doen over eventuele gevolgen. Ja, dat begrijp ik, want het gaat er dan om um, de twee um, jongeren die zijn aangehouden, een jongen en een meisje, die zouden um, die examens ook hebben verkocht. Ja, precies. Nou, het hangt er dus echt vanaf hoeveel scholieren het examen in hebben gezien. Als uh, heel veel scholieren in verschillende regio's van het land het examen hebben ingezien, ja. um, dan lijkt het logisch dat het examen gewoon echt ongeldig wordt verklaard. Um, als alleen in een kleine regio de, de scholieren het examen hebben ingezien... dan lijkt het logisch dat alleen in die regio uh, het examen ongeldig wordt verklaard. Maar dat is dus echt afwacht op dit moment... tot er meer duidelijkheid is van het politieonderzoek. Ja, want is dit geregeld in de onderwijswet bijvoorbeeld? Uh, nee, dat staat wel in het, uh, in het, besluit, uh, in het examenbesluit, daar staan hier wel regels over, uh, daar staat eigenlijk in afhankelijk van hoeveel mensen het examen hebben ingezien, moet het voor een bepaalde regio ongeldig verklaard worden. Nou ja, dat is dus echt multi-interpretabel en echt uh, hangt dus ook echt heel erg af van hoeveel mensen het nu uh, in hebben gezien, wat de gevolgen gaan zijn. Is het eigenlijk niet vreemd dat de school dit niet eerder heeft gemeld of gezien? Dat nu via politieonderzoek en aanhoudingen we hierachter komen? Ja, je weet natuurlijk niet precies wat er gebeurt. Dus het kan goed zo zijn dat, uh, de, scholier, dus dat, dat de school er wel melding van heeft gedaan. Uh, of dat de school het gewoon niet in de gaten heeft. Uh, daarvoor moeten we echt eerst een rapport lezen voor we daarover kunnen gissen. Uh, maar in principe lijkt het inderdaad raar als de school het niet gezien heeft. Hm. Is het... Is het te doen, uh, stel dat uh, het college besluit dat het over moet, is het te doen om mensen terug te halen van vakantie de heleboel opnieuw op te tuigen? Ja, ik vind dat wel uh, een heel bizarre wending in, uh, in deze examenperiode, als je nu van scholieren zou vragen om nog weer terug te komen. In principe zijn natuurlijk volgende week de herkantingen, dus ik verwacht dat er niet heel veel scholieren op vakantie zijn, uh, maar het is natuurlijk wel heel erg bijzonder als je uh, nu nog van scholieren gaat vragen om nog allemaal opnieuw een examen te maken. Uh, dat moet je, als dat zo is, dan moeten we wel echt eens met z'n allen opnieuw gaan kijken... naar hoe we die examens nou goed kunnen beveiligen. En hoe we kunnen voorkomen dat dit nog eens gaat gebeuren. Want de scholieren die dit jaar examen doen, eh, zouden daar dan natuurlijk heel erg te diep van worden. Lotte Savelberg, voorzitter van het Landelijk Actiecomité Studenten Het Lax. Hartelijk dank. En wij wachten samen met jullie natuurlijk op het college... voor de eindexamens dat met een besluit moet komen. Maar eerst verkeersinformatie Hoken. De teller staat op 85 kilometer. De meeste vertraging op de A9 richting Alkmaar. Komt door een ongeluk bij Knopend -Kooi Meer. Dat staat inmiddels 9 kilometer vanaf het afrit Kosticum. Bij Knopend -Kooi Meer zijn twee rijstoken afgesloten. Het NOS Radio 1-journaal. Edward Sharp en de Magnetic Zeros hoort u nu met... Home. My eye. Girl, I never loved one like you. Uh -huh. Man, oh man, you're my best friend. I'm screaming too. There's nothing that, there, there ain't nothing that I need. Well, <laughs> <laughs> hot and heavy pumpkin pie, chocolate candy, Jesus Christ, there ain't nothing pleased me more. Vandaag debatteert de Tweede Kamer over de toekomst van langdurige zorg. Mark-Robin Visser is de hele ochtend in Amersfoort, in verzorgingshuis De Koperhorst. Met inmiddels ja. um, een belangrijke speler in dit verhaal, Mark-Robin. Ja, uh, hier langsgekomen en al vroeg uh, opgestaan, ook om, om hier op tijd te zijn, is uh, Aad Koster. De directeur van, uh, van Actis, de koepelorganisatie voor zorg. Ondernemers, ja. Meneer Koster, ik las het vanmorgen in de Volkskrant... ik heb het ook uh, uh, zelf gelezen. Een doemscenario, schetst u? Massa ontslagen, koude sanering in de zorg... in de langdurige zorg, ook in de thuiszorg. Maar één vraag. Er is nog helemaal niks besloten in Den Haag. Hoe komt u nou bij die scenario's? Nou ja, de plannen van de staatssecretaris zijn natuurlijk wel bekendgemaakt. En wat we zien is dat uh, verzekeraars en gemeenten daar al wel op inspelen... ondanks dat de Tweede Kamer en de Eerste Kamer daar nog over moeten besluiten. Hè, die zijn al uh, onze nou ja, huizen waar we nu zijn, verzorgingshuis, aan het vertellen... dat een aantal dingen volgend jaar moeten worden uh, afgebouwd. Uh, we weten dat er uh, uh, forse tariefverlaging in de thuiszorg worden aangekondigd... van meer dan 10 procent. Dus organisaties die moeten natuurlijk wel zich verantwoordelijk uh, wetend voor hun cliënten en medewerkers op gaan inspelen. Dat is juist ons grote punt. Er gebeurt al heel veel. Het is niet goed op elkaar afgestemd. En dat is ons pleidooi. Staatssecretaris, pak de regie. Haal al die partijen bij elkaar. Pak ze bij hun nekvel. En zorg dat je goede afspraken maakt. En laat het een zorgvuldig proces zijn. Want dat het anders moet, dat vinden wij ook. Maar het moet wel op een zorgvuldige manier gebeuren. U vindt ook dat het anders moet. Als je eh, het onderzoek eh, leest wat jullie hebben eh, laten doen... dan zou je daar het gevoel uit kunnen krijgen... jullie willen vooral vasthouden wat er nu is... en krampachtig die verzorgingshuizen openhouden. Maar dat is een scenario, wat denk ik niet, niet te doen is? Nee, dat realiseren wij ons ook. De AWBZ is in 1968 uh, van start gegaan. De wereld is veranderd. Als we naar de toekomst kijken, er zijn veel minder mensen straks die tot de beroepsbevolking behoren, komen veel meer ouderen. Dus we moeten het op een andere manier gaan organiseren, met meer bijvoorbeeld technologie voor mensen langer thuis te laten wonen. Met meer toch wel een beroep doen op je sociale netwerk, mantelzorg, maar die moeten dan wel goed ondersteund worden. Dus er is dus echt een cultuurverandering nodig en daar moeten we aan werken. En, maar dat kun je dus niet in twee, drie jaar eventjes over allemaal veranderen. Daar zul je dus met elkaar op een goede manier... zorgvuldig proces van uh, maken. Ja, ja. Nou zou ik denken, u bent van de Koepelorganisatie. Kom zelf met ideeën. Ja. Waar uh, zijn die ideeën? Nou, die hebben we ook uh, gedaan. We hebben gezegd... er moeten meer geïnvesteerd er moeten woningcorporaties betrekken... Uh, om uh, goede zorgbestendige woningen te, te bouwen. We ja, zitten er ook niet echt op te wachten om nou... Uh... Nee, en ook daarom pleiten we ervoor om die er ook dus bij te betrekken. Het, iedereen is nu voor zichzelf bezig. Iedereen is zijn eigen straatje... bij wijze van spreken aan het schoonvegen. Ja. De veegt het hoopje vuil allemaal naar de zorggebieders toe en naar de cliënten moeten we ook niet vergeten en die moeten dan ineens van de ene dag op de andere veranderen en dat kan dus niet. U heeft de tijd niet mee, maar de beeldvorming ook niet. Onlangs nog weer bekend geworden dat bestuurders in de zorg ver boven de balken en de norm eh, verdienen. Dat is dus niet te rijmen met alle bezuinigingen die over ons heen komen. Nee. Het overgrote deel van de bestuurders in onze branche die zit ver onder de balken en de norm over. Ja, er zijn er ook. Maar er zijn er ook die dus eh, vanuit het verleden afspraken hebben gemaakt die nu in van vandaag de dag eh, maatschappelijk eh, als niet uh, geaccepteerd uh, worden beschouwd. Nou, er is een nieuwe wet aangenomen, dat wordt ook afgebouwd... dus ik hoop dat we daar de komende jaren gewoon op een gegeven moment van, van af zijn. Want het vertroebelt eigenlijk de discussie... want ook als we al die bestuurders op het minimumloon zetten vandaag... dan nog speelt het uh, vraagstuk waar we nu mee bezig zijn. Er moet veel veranderen en uh, daar uh, hebben we dus heel veel partijen bij nodig... die dat met elkaar goed afspreken. Aad Koster, directeur van de koepelorganisatie Actis. Uh, bedankt. Graag gedaan. Gaan we naar de voetballers van Jong Oranje... want die hebben zich gisteravond op het EK in Israël geplaatst... voor de halve finales. Het werd 5-1 maar liefst tegen Rusland. En de bondscoach, Cor Pot, zag dat het goed was. Ik ben heel blij met de mooie overwinning natuurlijk. En uh, uiteraard als je met 10 tegen 11 speelt... is het misschien een beetje vertekend. 5-1 is wel een hoge uitslag. Maar ik vind wel dat we bij uh, vlaar heel goed gevoetbald hebben. Zowel in de eerste helft uh, met 11 tegen 11 en ook in de tweede helft. En tot er wel eens wat dingen misgaan, dat, uh, dat hoort erbij... Maar, uh, ik vind het over het algemeen dat we op een behoorlijk niveau gespeeld hebben. Geen gemakkelijke tegenstander ook. Stugger, dat zou je zelf ook zeggen. Dan je moet alert blijven. Ja, je moet zeker, Ik heb ze gewaarschuwd, want ze zijn ondoorgrondelijk. En uh, je weet absoluut niet wat je, wat je aan ze hebt. En ze hadden natuurlijk wel power erbij met die en, uh, en die andere Smoloff. Dat zijn natuurlijk wel jongens met ervaring. Nee? Die komen niet niks bij dat A-team tweede helft ja, dan toch beter dan zeg maar Duitsland. Hè? Over de ondergrens hebben ze het dan wel zo over. Je pikt het nou toch goed op vond ik. Ja, even één moment. Hè, dan gaan we toch weer naar die twee 1 En dan, dat mag gewoon niet gebeuren. Dat vind ik wel. Dat vond ik wel slecht. En uh, uh, dan hebben we even, even geen grip. Maar ik moet zeggen toen pakte ze zich wel heel snel. Ze gingen weer in de positie spelen. allemaal. En toen hadden we het spel weer onder controle. En dan zie je ook gelijk weer met de combinatie. En dan kwam een mooie goal uit van Ola John. Dus dat was het, dat was gebeurd. Marco van Ginkel, daar moet ik toch eens een speciaal woord van jou over horen. Is die nou zo goed? Wordt die nou zo goed? Die, die, die jongen is overal? Hij staat niet voor niks in de basis, dus dat zeggen we al genoeg. Ik vind dat hij het heel goed doet en ik hoop dat hij zo blijft spelen... want ik vind het echt een verademing om naar te kijken. Ja, maar ik zie ook dat jij er ook van gediet. en dat is van zo, zowel van zo'n loopvermogen als techniek. Is dat nou de moderne multifunctionele speler? Dat is wel een multifunctionele speler, want hij schakelt die, die daguw even uit. Die moet hij uitschakelen, hè? Hij gaat er overheen. Hij is nog gevaarlijk. Hij heeft, als hij de bal heeft, dan uh, geeft hij hem niet aan de tegenpartij. Dus dat is heel wat. Dus, uh, nee, ik ben er heel tevreden over hem. 6 uit 2. Je wint van Rusland, je wint van Duitsland. Uh, je bent hier nog niet weg, uh, meneer Pot. Hoop ik niet. De bedoeling is dat we tot het einde blijven. Dat, uh, daar zijn we voor gekomen. Ja. Ja. Los, los van dat, je bent jong oranje en je hebt laten zien dat je erbij hoort. We er zijn een van de kandidaten, gelijk mij. Al dus, de bondscoach Cor Pot, en Joep Schuurders sprak met hem. Jong Oranje speelt woensdag de volgende wedstrijd. Tegenstander is dan Spanje. Halve finale is al zeker, maar het gaat dan dus om de groepswinst. En zo dadelijk, Duitsland heeft last van het uh, hoge water. Je hoorde daar net correspondent Tim de Wit al over. Wij hebben een delta-commissaris. De baas van de plannen die ons moeten beschermen tegen hoog water. Wat geeft hij als advies aan onze oosterburen?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 Af 9 geweest, het NOS Journaal nu, nog op meegend. Na het zuiden en het oosten van Duitsland bereidt nu ook het noorden zich voor op overstromingen. Verwacht wordt dat het waterpeil van de Elbe in de deelstaten Neder-Saksen, Sleeswijk-Holstein en Brandenburg morgen de hoogste stand bereikt. Ten noorden van Maagdenburg is vannacht een dijk doorgebroken. Het dorpje Fiesbeck staat helemaal onder water en duizend bewoners van Fiesbeck en omliggende dorpen zijn geëvacueerd. In Maagdenburg zelf lijken de ergste problemen voorbij, daar zakt het pijl van de Elbe.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 Justitie in Amerika onderzoekt het lekken van informatie over de internet- en telefoononderzoeken van de geheime dienst NSA. Bekendmaking volgde op het nieuws dat een oud-CIA-medewerker had onthuld dat hij de klokkenluider was. Hij, die 29-jarige Edward Snowden, zei dat hij informatie over geheime onderzoeksprogramma's had gelekt naar de krant The Guardian. Snowden kon bij, alle, uh, bij de CIA alle mail, uh, creditcards, telefoongesprekken en internetwachtwoorden bekijken of afluisteren.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 Moet ik straks in onze uitzending. Hoe gaat het inmiddels op de Nederlandse snelwegen, Johnse Hoke? Nou, het is een vrij normale ochtendspit. 85 kilometer. De meeste vertraging op de A2 maar sticht naar Eindhoven, 8 kilometer van Knoop en Leenderheide. Heide. Op de A9 richting Alkmaar staat 7 kilometer bij Knoop Kooi meer naar een ongeluk. Daar zijn de reis wel weer vrijgegeven. Op de A20 in richting Hoek van Holland is ook een ongeluk gebeurd bij Rotterdam-Krooswijk. Daar staat 2 kilometer. En daar is de rechterreis ook afgesloten. En?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 Goedemorgen, het is uh, zeven minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Rafael Nadal heeft voor de achtste keer het tennis-toernooi van Roland Garros gewonnen. David Ferrer was in drie sets het slachtoffer van de gretige Spanjaard. En Nadal heeft daarmee een uniek record te pakken, want nog nooit heeft een tennisser acht maal hetzelfde Grand Slam toernooi gewonnen. Nadal kreeg de trofee uit handen van Usain Bolt. Die kon het na afloop dan ook nog nauwelijks geloven. Hier well, here we are today, after a big support from sponsors, van familie, van coach Tony, en de rest van de coaches die were with me during all my career. I never I never realized that, that something like this will, will be able to make happen. But, you know, here we are, and I just can say thank you very much to the life to give me this opportunity. Ja, het leven heeft me deze gelegenheid gegeven. Daar had ik nooit van kunnen dromen. En zonder onze familie sponsors, coach, team had hij het nooit uh, voor elkaar kunnen krijgen. Je ja, visio. Oh, en ja. oom Tony. <laughs> Marcella Mesker, goedemorgen. Goedemorgen. Nou ja, die visio is misschien wel belangrijk. Want um, het is knap van Nadal dat hij na zeven maanden blessure leed weer zo goed speelt, hè? Ja, het is uh, uh, eigenlijk wel een klein wondertje. Want hij had het zelf niet gedacht. Nou, is hij een bescheiden man en uh, plaatst hij zichzelf nooit in de favoriete rol. Maar. Uh, ook de familie en de omgeving en ook anderen... Ja, die twijfelden toch wel überhaupt aan de carrière van Nadal. Kon die nog wel terugkomen? Want ja, die knieproblemen zijn niet van de een op de andere dag gekomen. Ze stoor hebben zijn hele carrière al. En nu zeven maanden eruit, dat is nogal wat. Nou is hij begonnen in februari. Op Greffel, dat is de beste ondergrond voor die knie. Eh, begin had hij nog pijn, maar langzaam maar zeker is die pijn weggegaan. En ja, misschien ook wel door de adrenaline en de wil om terug te keren en de wil om te winnen. Dat hij het op een gegeven moment niet meer voelde, maar ja, wat hij heeft gepresteerd is uh, werkelijk ongelooflijk. Ja. En dan in drie sets deze finale winnen, had Ferrer helemaal niks in te brengen? Nee, eigenlijk niet. Als je in uh, drie sets. Uh, acht games slechts wint. Dan kan je toch zeggen dat het een hele eenzijdige partij was. En ja, Ferrer natuurlijk, hoe goed hij ook is, zonder setverlies naar de finale. Het is geen Robin Söderling, de enige man die Rafael Nadal in acht jaar tijd heeft kunnen verslaan op Roland Garros. Söderling heel groot van postuur. Heel sterk. Hele gevaarlijke harde slagen. Ferrer, ja, die is maar 1,75 meter. Die moet het hebben van zijn lopen, van zijn allround game, maar hij heeft niet de wapen om Nadal te verslaan. En ja, dat bleek ook gisteren weer. Goed, nou, als de knie van Nadal het verder gehoudt... niet al te veel pijn doet na de, de mooie prijs. Wat denk jij, hoeveel komen... aan Grand Slam-titels komen er nog bij? Want hij heeft er nu, we hebben even geteld... een stuk of twaalf op zijn naam staan, hè? Ja, hij staat nu in de top drie, op gelijke plaats met de Australiër Roy Emerson... van alweer heel lang geleden, met twaalf Grand Slam-titels. Dus voor hem staat alleen Pete Sempers, de Amerikaan, met veertien... en Roger Federer met zeventien. Dus ja, hij kruipt langzaam omhoog... Maar ja, die knie is natuurlijk wel een probleem. Kijk, dat hij nog een keer in Parijs gaat winnen... ik denk dat iedereen daarvan overtuigd is. Maar hoe gaat het op hardcores? Dat zijn mm -hmm. toch twee van de vier Grand slam toernooien. US Open, uh, Australian Open. Hoe is het uh, op Wimbledon dadelijk? Hij zou in Halle het gasttoernooi gaan spelen volgende week. Heeft hij zich uit teruggetrokken? Uh, misschien toch zichzelf wat rust gunnen. De knie ook weer wat rust gunnen. Dus het is vooral uh, om te kijken ja, hoe houdt hij het fysiek vol? Kijk, dat hij nog Grand slam toernooien kan winnen, dat mogen duidelijk zijn, maar ja, of zijn knie het ook houdt om uh, ja, die records nogmaals neer te gaan zetten, dat zal de toekomst uit moeten wijzen. Goed, dan de vrouw nog even Marcella, want Serena Williams versloeg Maria Sharapova, ook machtsvertoon van Williams, uh, het hele toernooi hè. is zij absoluut de beste? Ja, ja ze domineert uh, nu al een jaar lang. Uh, vorig jaar in Parijs verloor ze de eerste ronde. Had ze acht matchpoints uh, om de wedstrijd te winnen. Verloor ze. Zat totaal helemaal in een dip. Toen is ze met een Franse coach gaan werken. Vanaf dat moment ja, is haar spel uh, uh, omhoog gegaan. Heeft ze Wimbledon gewonnen. op Open, Olympische Spelen, eindejaarskampioenschap. Het ging maar door. In een jaar tijd heeft ze 74 wedstrijden gewonnen. Slechts drie wedstrijden verloren. Um, nou ja, het mag zo vertellen wat ze hier in Parijs ook liet zien. En vooral het serveren... Dat... Dat is zo uniek. Uh, ze eindigde haar laatste game met drie aces en een winner. Nou, als je dat kan op het moment dat je doodnerveus bent... en uh, als je harder serveert dan een David Ferrer in de mannenfinale... dan ben je als vrouw wel een hele bijzondere. En dat is Serena Williams. Marcella Mesca, hartelijk dank voor de berichtgeving de afgelopen weken. En op naar Wimbledon. Elf minuten over half negen is het. Um, door naar het water, de wateroverlast. In het midden van Europa, vooral Duitsland, heeft daarmee te maken. Heeft het eerder kunnen horen, ook weer in het Radio 1 journaal vanochtend. Tienduizenden mensen in het uh, stroomgebied van de Elbe bijvoorbeeld... moesten hun huis uit. Nou, Nederland heeft natuurlijk ook geregeld problemen met de rivieren, gekend. Maar echte problemen hebben we niet meer. Althans, zo lijkt het. Delta-commissaris Wim Kuiken, goedemorgen. Goedemorgen. U bent aangesteld om... Uh, dus ook bezig te houden met de lange termijn veiligheid... Eh, en het eh, veiligstellen van een zoetwatervoorziening in Nederland. Hoe kijkt u eh, vanuit uw functie naar de beelden vanuit Duitsland? Nou ja, het is een hele extreme situatie in uh, Centraal-Europa. En uh, ja, dat zijn situaties waar je je zo goed mogelijk op voorbereidt. Dat doen we in Nederland natuurlijk ook. Maar ja, ze kunnen gebeuren. En uh, in, uh, ja, daar in Centraal-Europa blijkt dus dat na 2002 het opnieuw, nu in 2013, misschien nog wel een tandje erger is. Ja, hoe kan dat, meneer Kuiken? Komt ja. er gewoon meer water naar beneden? Is het ja. heviger? Ja, dat is zo. Ja, het, is, uh, het blijft uh, Gedurende lange tijd uh, blijven er uh, forse regenbuien hangen. Uh, dat is het weersysteem, daar doe je niet zoveel aan. Uh, maar wat je kan doen, is je voorbereiden op dit soort situaties. Ze komen eens in de nou, x-jaren uh, voor. Uh, en in Nederland proberen wij dus... Uh, want wij hadden het in de midden jaren 90 met grote evacuaties uh, in de Betuwe. We proberen dan toch weer uh, daarvan te leren en forse maatregelen te nemen. In dit geval ruimte voor de rivier. Uh, en dat programma loopt nog, uh, waarmee we... Uh, nou, uh, nog een, een ernstige situatie uh, denken aan te kunnen. Hmm. Meneer Kijk, wat, wat zouden bijvoorbeeld de Duitsers... maar ook de Tsjechen en de Oostenrijkers, om maar wat uh, landen te noemen... kunnen leren van de Nederlandse aanpak? Want u heeft het al over ruimte voor de rivieren, de overloopgebieden. Um, het versterken van de dijken natuurlijk is, is een mogelijkheid. Is, is dat wat u ook ziet ontbreken in bijvoorbeeld Duitsland? Ja, Ze hebben daar in die gebieden na 2002 wel fors maatregelen genomen. Hoor. Het is niet zo dat er niets gebeurd is. Nee, De dijken zijn uh, verhoogd begrijpen, ja. wij onder andere. Ja, en er zijn ook wel gebieden aangewezen waar je het water in kan laten. Zogenaamde overloopgebieden. Kijk, in Nederland hebben wij na de delta werken, uh, 1953, de watersnoodramp... Uh, hebben wij voor, uh, aan het riviergebied gekozen voor ruimtelijke maatregelen... waar dat mogelijk is. Als het niet kan, dan verhogen wij ook onze dijken. De Nederlandse aanpak kenmerkt zich door het um, integraal benaderen. Dat is, klinkt wat, uh, wat, wat breed, maar wij proberen de veiligheid die we willen bereiken... te koppelen aan ruimtelijke ontwikkeling, aan natuurontwikkeling... ook aan economische ontwikkeling. Uh, en dat betekent dat wij dus zoeken naar coalities in gemeenten met waterschappen, met Rijkswaterstaat... maar vooral ook met burgers en bedrijven... om met elkaar te zorgen dat we maatregelen nemen... om de waterstand te verlagen. Want dat is eigenlijk wat je doet. Mm. Um, en dat is in Nederland... Uh, na de ellende uh, die we midden jaren negentig gehad hebben... redelijk succesvol op dit moment. Maar dan moment. zullen ze toch in bijvoorbeeld Duitsland... maar ook in andere delen van midden-Europa... moeten gaan samenwerken. Want daar komen nogal wat belangrijke rivieren samen. Hè? Ja, dat klopt. De kenmerk van al die delta's... en wij hebben daar natuurlijk ook uh, mee te maken... is dat... Um, er zijn zoveel partijen die met dat water te maken hebben... Uh, economische uh, partijen, uh, maar ook uh, burgers, gemeenten, waterschappen, dat je moet eigenlijk een regisseur hebben. Dat hebben we in Nederland uh, nu um, bedacht, hè, sinds 2010. Ja, Iemand u, hè? die. Ja, <laughs> dat ben ik. Nou ja, maar goed, het is wel een, een vondst in die zin dat wij nu niet willen reageren op een volgende ramp, maar hem willen voorkomen. Mm. Er zijn denk ik weinig landen in de wereld die dat zo doen. Want u heeft geen collega bijvoorbeeld in Duitsland? Nou, ik heb hem nog niet, uh, ben hem nog niet tegengekomen, nee. Nee, nee maar de het is echt het vraagstuk iedere keer. Je hebt een ramp gehad. Uh, daarna gaat iedereen natuurlijk hard aan het werk. Dan kom je weerstanden tegen. En er moet iemand of een instantie of een, nou ja, ja, een persoon in dit geval in Nederland zijn... die die partijen probeert te verbinden op de doelen die je hebt gesteld. Ja. Namelijk ook op lange termijn veilig blijven. Maar meneer Kuijker, dan moet je dat ook wel kunnen doen. Want u zegt dat plan, ons deltaplan, dat loopt nog. Loopt dat wel op schema of niet? Ja, het plan Ruimte voor de Rivier dat loopt op schema. Dat is over twee, drie jaar... Uh, grotendeels gereed. En we zijn ja. nu alweer bezig, onder het Delta-programma dat ik regisseer... om de maatregelen voor de jaren daarna te maken. Want nee. we verwachten echt nog veel meer. Heeft u geen last van de crisis? Ik bedoel, maar uh, blijft er geld voor beschikbaar? Nou, op dit moment is er ongeveer een miljard per jaar beschikbaar in een fonds, het Delta-fonds. Uh, daarvoor is het grootste deel beschikbaar om te investeren... Ik hoop en verwacht dat de politiek dat uh, bewaart, omdat het onze verzekeringspremie is. Kijk, we zijn voor 60% overstroombaar in dit land. En je verzekert je eigenlijk op deze manier. Met een AM, nou ja, een heel beperkt bedrag. Uh, ben, je, ben je dan bezig om je land te verzekeren, je burgers, je economie vooral. Maar, uh, en dat is wat we doen. Maar we zijn voldoende verzekerd, zegt u op het ogenblik. Op het ogenblik zijn we goed verzekerd. Maar extreme situaties, ik herhaal het nog maar een keer, kunnen zich altijd voordoen. Ja. Hadden ze dat in Duitsland ook maar gedaan? Hè? Want de schade is, geloof ik, al 11 miljard of zo. Dan ja, nou ja dan, investeren. Kan je, dan kan je een kostenbaatanalyse maken. Ja. Dat doen we in Nederland. En daarmee hebben wij een hoog beschermingsniveau. Meneer Kuiker, hartelijk dank voor uw uitleg. Graag gedaan. Goedemorgen. Johnson Hoka, hoe is het met de stroom op de Nederlandse snelwegen? Nou ja, de files beginnen al langzaam op te lossen. De rest nog 55 kilometer file. De meeste daarvan staan in het zuiden van het land. Eén opvallende op de A20 in de regio Rotterdam richting Hoek van Holland. Daar staat 2 kilometer bij Rotterdam-Krooswijk na een ongeluk. En daar is de rechterreis ook afgesloten. Dit is tot half tien het NOS Radio 1-journaal. De Nederlandse Bank komt later vanochtend met verwachtingen voor de economie. En dat is niet onbelangrijk voor het kabinet. Wat de gevolgen zijn voor de overheidsfinanciën. Economieredacteur Merel Meryl gaat dat straks volgen voor ons. Voor Radio 1. Merel uh, is nu hier. Welkom. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe belangrijk zijn deze cijfers? Nou, ja, Dat is natuurlijk inderdaad belangrijk voor het kabinet... want het kabinet heeft in april een extra bezuinigingspakket... van ruim 4 miljard van tafel geveegd... in de hoop dat de economie weer wat aan zou trekken. Ja, Helaas. En, ja, Dan zijn die cijfers, die prognoses waar uh, DNB dan nu mee komt... zijn natuurlijk wel uh, iets om uh, scherp in de gaten te houden voor het kabinet. Want dat geeft dan aan of dat inderdaad zo uh, zal zijn of dat er misschien toch um, uh, ja, die extra bezuinigingen toch weer nodig zijn. Overigens is het wel zo dat de overheid officieel kijkt... naar de cijfers van het Centraal Planbureau voor uh, begrotingsmaatregelen... en niet naar die van de Nederlandse Bank. De cijfers van het Centraal Planbureau, de prognoses, ook de voorspellingen, komen eind deze week op vrijdag. Maar ja, dus de vooruitzichten van DNB geven dan natuurlijk wel een hele goede richting aan waar dat naartoe gaat ja, bij het CPB. Precies. En zijn er al indicaties voor die voorspellingen van de Nederlandse Bank? Weten we waar het heen gaat? Nou ja, als we de berichten bekijken, dan, uh, uh, dan ja, zien die er niet zo goed uit tot nu toe. Er zijn wel wat lichtpuntjes, uh, oftewel het gaat eigenlijk wat, iets minder slecht op bepaalde punten. Okay. Bijvoorbeeld consumenten en ondernemers die zijn iets minder negatief geworden. Maar ja, iets minder somber, dan zijn ze natuurlijk nog altijd niet positief. Um, uh, de negatieve berichten over overheersen. Bedrijven maken minder winst. Vorige week nog cijfers, slechte cijfers over de, de detailhandel. In het eerste kwartaal de grootste krimp in het aantal verkochte spullen... Um, in bijna twintig jaar tijd. De Duitse centrale bank, de belangrijkste handelspartner van Nederland... veruit de belangrijkste, die stelde vrijdag uh, de groeiverwachtingen al naar beneden bij... Uh, dus ja, dat biedt allemaal uh, niet veel hoop. Japan overigens uh, kwam dan weer met positieve, positieve berichten, hoorden we net al in het, uh, in het bulletin. Maar ja, Japan is dan de twintigste handelspartner van Nederland. Dus dat tikt wat minder aan ja, de, We exporteren meer naar Duitsland dan naar uh, Japan ja, natuurlijk. Ja, ja zeker. En, uh, steunen we dan nog helemaal op die poot, de exportpoot? Leven we daardoor nog? Uh, ja, maar vooral ook de bestedingen, die zijn erg belangrijk. Uh, wat consumenten, of die nou eindelijk weer meer gaan uitgeven... dat is een hele belangrijke factor uh, uh, daarvoor... Um, dus ja, we moeten het zien wat het uh, zal brengen straks. Oké, okay. hoe laat komen ze? Uh, om één uur Om één uur. komt het Ze okay. Ik ja. zei vanochtend, maar het is dus vanmiddag om één uur. De cijfers van de Nederlandse bank. Merel Stikkelorum hoort u dan ongetwijfeld weer op Radio 1. Nou, we moeten dus geld uitgeven. Wat dacht u aan een auto op houtsnippers? Dat is een wereldpremier. In Enschede wordt eerst rijdt een auto op diesel gemaakt uit houtsnippers. En daardoor is de uitstoot van CO2 een stuk lager. Minister Kamp van Economische Zaken ondersteunt de productie met 4 miljoen euro subsidie. Verslaggever Rien Kamer vergelijkt de nieuwe dieselmotor met zijn eigen auto. En zo klinkt mijn oude vertrouwde diesel al jaren. Ik heb net voor 75 euro traditionele diesel in de tank gegooid om op weg te gaan naar Enschede... Naar een auto die rijdt op houtsnippers. En ik ben benieuwd of er veel verschil te merken is. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Kom verder. Ja. Nou, hij is gestart. Onderweg met Gerard Muggen van BTG Enschede een bedrijf dat deze vorm van brandstof heeft ontwikkeld. We rijden op houtsnippers, zeggen we dan. Maar ik zie helemaal geen bak achterin waar je die houtsnippers in kan gooien. Hoe werkt het? Nee, we hebben eerst van houtsnippers hebben wij een diesel gemaakt, een pyrolyse diesel. Die pyrolyse diesel die hebben we gemengd met gewone diesel. En daar rijden we nu op. Dus je hoeft geen hout meer zelf mee te nemen. Nou rijden we in een soort golfkarretje. Het schiet allemaal niet zo op. Um, het lijkt erop alsof het nog niet helemaal is ontwikkeld. Maar kan het gewoon in een gewone diesel gebruikt worden? Ja hoor, het kan in een gewone diesel. We hebben ook niks aan die dieselmotor aangepast. Dus als je een dieselmotor zou hebben in een gewone auto of in een landbouwtrekker... Dan kan dat uh, probleemloos zonder aanpassingen van de dieselmotoren getankt worden. Ja. Maar kan je dit al ergens tanken? Eigenlijk? Nee, je kunt het nog niet, uh, nog niet tanken. Dat is uh, eigenlijk aan de oliemaatschappijen. De oliemaatschappijen zullen deze technologie oppakken, verwachten wij. Het is dus aan de oliemaatschappij om er ook uh, grote volumes van te maken. En op een gegeven moment ook uh, geschikt te gaan maken voor het, uh, het algemene gebruik in uh, gewone personenauto's. Je hoeft dus uh, niks te veranderen aan je, aan je auto. Je kan nee. dit op, de, op termijn uh, tanken. Nou heb ik vanochtend even mijn eigen auto gestart. Dat klonk toch wat minder hard dan dit? Nee, dat klopt hoor. Maar als u een uh, trekker zou hebben, gewoon een landbouwtrekker, dan maakt dat ook veel meer lawaai. Uh, als u dit in een uh, gewone auto zou doen, zult u geen verschil merken met een, uh, met een gewone diesel. Zeker niet qua geluid. Zullen we maar eventjes aan de kant zetten? Ja. Zo, dat scheelt wel, zeg. Ja. <laughs> um, nou komt minister Kamp vanmiddag uh, hier naar Enschede om uh, dit karretje te bekijken. En uh, die ontwikkeling natuurlijk uh, te stimuleren met, uh, met 4 miljoen ja. subsidie. Dus zonder subsidie gaat het nog niet. Nou, het is uh, duidelijk dat de marktcondities momenteel uh, minder zijn als een uh, goede 4, 5 jaar geleden. Dus uh, de, pri de private markt uh, heeft er best moeite, een, uh, moeite mee om dit soort innovatieve projecten te steunen. Daarom zijn we erg blij met de ondersteuning van zowel de provincie Overijssel... als ook van economische zaken, minister Kamp, van het topsectorenbeleid. Het klinkt allemaal heel erg mooi, maar is dit niet al bijna achterhaald... het gaat toch allemaal om elektrische auto's? Nou, ik denk als je kijkt naar personenauto's... dat er best veel elektrisch gereden zal gaan worden. Zo is je hartstikke interessante toepassing. Je kan met elektriciteit, met zonne-energie en met windenergie gemaakt. Dat is hartstikke goed. Als je echt kijkt naar, naar grote vrachtauto's, uh, de grote personenauto's, uh, vliegtuigen, maar ook zeeschepen... Ja, dan kunt u zich voorstellen dat is onmogelijk met elektriciteit. Dan zul je zeker een uh, energiedrager moeten hebben, een vloeibare energiedrager moeten hebben. En dat zal, uh, dat zal duurzaam moeten worden. Nou, Vanmiddag zal minister Kam van Economische Zaken dus uh, ook in dit autootje zitten dat en dat kijken hoe het gaat. Ja. Ja. Starten we maar weer, dan gaan we richting de Universiteit van Twente. Want daar gaat het allemaal gebeuren vanmiddag. En daar had die rinkkamer over de dieselmotor gemaakt uit houtsnippers. De diesel dan, hè? We gaan de komende jaren veel meer betalen voor ons eten en drinken. Verslaggever Bert van Sloten dook in de cijfers met voedseldeskundige Cili Cyril Philo van de Rabobank. Als we het nu vergelijken met, zeg, vijf tot zeven jaar geleden... hebben we het over meer dan een verdubbeling. En de verwachtingen daaromtrend zijn eh, dat de prijzen op de lange termijn hoger liggen en veel meer consumptie vanuit opkomende markt. En die opkomende markten, dat is natuurlijk vooral China. En dat zullen we in de portemonnee gaan voelen. De voedselprijzen blijven stijgen. En de ene vraag lokt daarbij de andere uit. Dus zullen we zuivel als voorbeeld nemen? Tot vijf jaar geleden werd misschien 5 tot 7 procent... van de zuivelproductie wereldwijd internationaal verhandeld. De rest was voor lokale consumptie. Nu zitten we echt aan 10, 15, misschien wel 20 procent van de zuivel die de wereld overgaat. En dan gaat het niet alleen om Nederlandse melk, maar ook om grondstoffen daarvoor. En dat heeft ermee te maken dat. de vraag in opkomende markten niet lokaal voldaan kan worden. Dus de productie zit in Nieuw-Zeeland, of die zit in Europa, of die zit in Amerika. Maar de vraag die zit in China en in India en in Indonesië. Die trend, dat de vraag. Ergens anders de vraag ergens toeneemt dan waar de productie is... ja dat zorgt wel voor veel meer handel. En dat zal ook, ook zeker doorgaan. En dan hebben we het alleen nog maar over de zuivel. Doordat de Chinezen ook meer vlees zijn gaan eten... stijgen ook de vleesprijzen wereldwijd. Vorig jaar zagen we de prijzen van mais en tarwe heel erg oplopen. En mais en tarwe, behalve dat het door mensen geconsumeerd wordt... wordt het ook door dieren geconsumeerd. Dus de prijzen voor vlees zijn heel erg opgelopen. En dat blijft nog wel een tijdje zo. Ja. De tijd dat de kiloknallers, afgezien van hoe dat geproduceerd werd, in de supermarkt lagen, die ligt misschien wel ver achter ons. Die ligt uh, al ligt achter ons. Uh, dat hangt natuurlijk van het beleid af van de supermarkt. Maar de prijzen van vlees die gaan structureel omhoog. Conclusie: de Chinese economie en de veranderingen in het eetgedrag, in het consumptiepatroon van de Chinezen. Dat bepaalt heel erg wat er met de voedselprijzen gebeurt. Het NOS Radio Journal Media Overzicht. Naar buitentreden van klokkenluider Edward Snowden... is voor de Amerikaanse politieke website Politico reden voor een top 10. De site heeft een lijstje opgesteld van mensen die beroemd werden... doordat ze informatie naar buiten brachten... over mensen of organisaties waar ze voor werkten. In de lijst staat op nummer drie Linda Tripp, de vrouw die aan de basis stond van het Lewinsky-schandaal rond president Clinton. Op twee vinden we Daniel Ellsberg terug, die de Pentagon Papers lekte over het begin van de Vietnamoorlog. Ja, en wie staat er dan op nummer één? Dat is volgens politico Mark Veldt, de FBI-man die informatie naar buiten bracht in het Watergate-schandaal dat leidde tot de val van president Nixon. Bezoekers van de site verwachten dat de naam van Snowden ook bekend zal blijven. Anderen vinden dat hij absoluut niet in deze top 10 thuishoort. Varkenshouders stoppen op termijn met het afknippen van de varkensstaarten. Die belofte doet de brancheorganisatie in het AD. Later vandaag gaan ze ermee naar de staatssecretaris. In Delft kan men vandaag met de bakfiets of een limousine naar de campus. Meldt RTV West met de alternatieve lijndienst. Protesteren studenten van de TU tegen het afschaffen van de overjaarkaart. U hoorde daar al over in het Radio 1 Journaal. Ja, het is de eerste van meer acties komende week. Studenten protesteren door het hele land tegen afschaffen van de OV-kaart en tegen het leenstelsel dat dit kabinet wil invoeren. In nou, Groningen kunnen ouders sinds kort met hun baby naar de film. Dat gebeurt ook al in andere steden trouwens. Speciaal voor de baby's is dan het zaallicht niet helemaal uitgedraaid. En staat het geluid wat zachter. En volgens RTV Noord lopen ze de deur nog niet echt plat. Gisteren zat er wel geteld één baby op schoot. Je baby naar de film Ja. Yes. ook een Gezellig, beetje vroeg. Laatste nieuws uit Kabul hoort u zo duidelijk. En uit Duitsland het hoge water in de Elbe.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 Viva La Het nieuws van alle kanten.